3 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nog zo'n 60 kilometer in de etappe naar Brive la gaillarde Er wordt flink doorgereden door het peloton achter een kopgroep. Uh, en die kopgroep heeft ongeveer 2 minuten voorsprong. Ook voor Filemon loopt de tour bijna ten einde. En hij merkt ook dat de sfeer anders wordt nu de klassementen ongeveer zijn opgemaakt. Eerst het NOS-nieuws met Jeroen Tjepkema. Het dodental van de schietpartij in een bioscoop in Denver is teruggebracht tot twaalf. Eerst was gemeld dat er veertien mensen waren omgekomen toen een man begon te schieten tijdens de première van de nieuwe Batman film The Dark Knight Rises. In de chaos was het niet meteen duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn, zegt correspondent Jacqueline Ekman. Ja, dat zul je natuurlijk altijd hebben in het begin. Er is natuurlijk een enorme paniek. Er zaten, de bioscoop met 16 zalen zat, zat overvol. Premiere van de Batman-film waar iedereen op gewacht, was, gewacht had. En uh, ja, als er dan een schietpartij is en al die mensen er naar buiten komen, dan kan het natuurlijk zo zijn dat het uh, aantal doden en gewonden dat dat bijgesteld moet worden. Inderdaad, nu 12 doden, 38 gewonden. Maar er zitten nog een aantal zwaar gewonden bij. Dus het kan best dat het, uh, het dodental weer naar boven wordt opgezet. Ooggetuigen zeggen dat een man in zwarte kleding... met een gasmasker het vuur opende en traangas gooide. Sommige bioscoopgangers dachten dat de schozen bij de film hoorden. De politie heeft meteen na de schietpartij de vermoedelijke schutter opgepakt. Het zou gaan om een 24-jarige blanke man die James Holmes zou heten. Volgens de FBI zijn er geen aanwijzingen... dat het om een terroristische aanslag gaat. President Obama heeft laten weten dat hij en zijn vrouw Michelle geschokt zijn. Spanje is nu zeker van het Europese noodpakket... voor maximaal 100 miljard euro voor de bankensector. De ministers van Financiën van de 17 Eurolanden hebben hiervoor vandaag formeel toestemming gegeven... in een twee uur durende videoconferentie. De steun moet de Spaanse bankensector weer uit de problemen helpen. Die is in het slop gekomen door de Spaanse vastgoedcrisis. In ruil voor de steun moeten de banken wel hun kapitaal verhogen... salarissen worden aan banden gelegd en bonussen verboden. In eerste instantie kan Spanje beschikken over 30 miljard euro... Met de steun open de Eurolanden de onrust op de financiële markten te beteugelen. De Roemeense premier Ponta is door de ethische commissie... van de Universiteit van Boekarest beschuldigd van plagiaat. Hij heeft grote delen van zijn proefschrift uit 2003... over het internationale strafhof in Den Haag overgeschreven, zegt de commissie. Een andere commissie van het ministerie van Onderwijs... pleitte de premier gisteren nog vrij in de affaire. De kwestie verhoogt de politieke spanning in Roemenië... ruim een week voor het referendum over het aanblijven van president Băsescu. De Europese Unie heeft kritiek op de pogingen van premier Ponta... om de president uit zijn ambt te zetten. De president heeft tijdelijk zijn functie neergelegd. Ajax-trainer Frank de Boer heeft niemand willen kwetsen... met zijn uitspraak over homo's. Voetbal is van iedereen, ook van homo's. Ik betreur de ophef, zegt hij op Twitter. In een filmpje van BNN zei de trainer gisteren... dat homo's meestal asportief zijn en een andere motoriek hebben dan hetero's. Dat zou voor ons hem verklaren waarom er zo weinig homo's in het profvoetbal zijn. Die uitspraak kwam vandaag op veel kritiek te staan... onder meer van homo-belangenorganisatie COC. De boer laat nu op Twitter weten dat zijn omstreden uitspraak... uit zijn verband is gerukt, maar BNN spreekt dat tegen. Ajax zei eerder vandaag tegenover het ANP... dat de uitspraak van de boer wat onhandig is... maar verder een zaak van de trainer zelf. Het weer, wolkenvelden, een periode met zon in het noordoosten en uiterste zuiden. Nog enkele buien, Middeltemperatuur rond 18 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog, zijn zonnige perioden en het wordt een graad of 19. ANUB ah, Verkeersinformatie. De meeste vertraging heeft het verkeer in het midden van het land, rond Arnhem en Nijmegen. Een paar zaken vallen op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Zalbommel en knooppunt Empel 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Amersfoort, Vathorst en Strandhorst. 9 kilometer door een ongeluk, maar de rijstroken zijn daar weer vrij. En de A50, de werkzaamheden bij Knoop het Ewijk, die veroorzaken fieden van Arnhem naar Os tussen Heteren en Ewijk. 7 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Met al die ontwikkelingen rond de nieuwe kilometervergoeding zou ik graag meer vanuit huis gaan werken. Maar hoe dan?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 Dit is de Radio 1 Sportzomer met Jurgen van den Berg en Dione de Graaf. Yes. De caravan is op weg naar la-Gaillarde. Dat is de finishplaats van vandaag. En de kopgroep houdt vooralsnog stand. Ja, Gio Lippens en het peloton gaat wel hard. Hè? Met onder andere Rabo voorin. Ja, Rabo voorin. Niet één mannetje meer. Niet alleen maar Steven Kruiswijk. Maar uh, ook Bram Tanking draait nu vol mee daarin dat uh, treintje daar op kop. Wat uh, mooi draait door AGDR is zich ook gaan bemoeien met de achtervolging van de kopgroep. Ook die hebben nog geen etappe gewonnen. En het ziet er nou uit dat het peloton helemaal geen zin heeft om die kopgroep weg te laten rijden. Grote verbazing trouwens bij Vacan Soleil. Waar ze toch echt kijken naar die achtervolging door de andere Nederlandse ploeg. Door Rabobank. Maar ik denk dat ze bij Rabo toch echt denken aan een uh, mogelijke kans voor Luis Leon Sanchez. Het verschil 1,59. Onder de twee minuten dan te bedenken... dat het verschil tussen de nummers 1 en 2 in het klassement maar 2,05 is tussen Wiggins en Froome. En de rekenmeesters zijn aan de slag gegaan. En die hebben uitgerekend dat die 2 minuten en 5 seconden precies 1,37 kilometer is als je dat uittekent op de weg. Heel mooie vergelijking is dat dan. En als je nog even vergelijkt de klassementsleider met de nummer 153, de nummer laatste in het klassement, Jan Gijzelink. Dat is 3 uur 45 minuten en 23 seconden. Die link rijdt theoretisch 148 kilometer en 250 meter achter Bradley Wiggins. Dan heeft u een beetje een idee wat die verschillen betekenen. Dat is toch meer dan wat je denkt eigenlijk. Dus er is jacht in het peloton onder de 2 minuten nu. 54,5 kilometer nog te rijden. En die kopgroep, ja, Sebastian kunnen rijden wat ze willen. Maar dan blijven ze niet weg. Ja, ja, ja. Toch zullen er hier ook nog wel wat renners zijn die hopen, hopen, hopen. Misschien straks een uitval op de... Dat kootje, dus soeijak, wat nog komt. En dan uh, misschien uh, hopen dat je kans hebt met een wat kleiner groepje dan wel weg te blijven. En inderdaad, Van de ploeg van Chris Boekmans, de Belg... die nu zijn hand opsteekt en Hilaire uh, van de Schuur bij hem wil hebben. Ongetwijfeld uh, voor weer wat uh, nieuwe bidons. Van zal niet blij zijn, maar Argos ook niet. Laten we niet vergeten dat ook die Nederlandse ploeg gewoon een rennen mee heeft... in de kopgroep, in de persoon van uh, Gretsch. En dat er natuurlijk ook gewoon een Nederlander mee zit. Namelijk Karsten uh, Kroon. Die die, uh, doet uh, goed zijn werk. De renner uit uh, de saxo ploeg En Kroon heeft natuurlijk met Nick Nuyens ook nog een uh, ploeggenoot mee. Nick Nuyens stond vandaag eigenlijk een hele anonieme Tour de France rijdend. Ik stond vanmorgen bij de bus van uh, Saxo-Bank om eens te informeren hoe het ging met Chris Ankersen die gisteren een vermoeden poging deed en een uh, mislukte poging om een krant uit zijn voorwiel te halen. En toen vroeg een uh, Belgische collega aan mij, ja, weet jij wie de PR-man is van Saxo? Die wil ik even vragen of ik dadelijk niks Nick Nuyens mag interviewen. En ik moet eerlijk bekennen dat ik... Toen dacht Nick Nuijens, deed hij ook mee. Ja, die doet ook gewoon mee aan de tour. Heel anoniem tot vandaag, maar hij zit mee in de groep van 16, net als Karsten Kroon. Want die hele brede weg met de windschuin in de rug op dit moment is het peloton in het voordeel. Twee minuten, dat is het verschil nog maar. En Liquigas meldt zich nu ook vooraan in het peloton. La fièvre Monte, avec Tour de France. Dat ooit in de legendarische band uh, Procol Harum deze man. Gary Brooker dat was een liedje van hem in zijn eentje in 1979. No more fear of flying. In Waalre kunnen vandaag nog geen paspoorten opgehaald worden. Paspoorten die gered zijn uit het uitgebrande gemeentehuis zijn te veel beschadigd. In de nacht van dinsdag op woensdag ramden twee auto's het gemeentehuis dat daardoor afbrandde. In de brandweerkazerne is sinds vanmorgen een noodkantoor van de gemeente ingericht. Colette van Nune was daar. Mensen moeten voorlopig nog eventjes naar de brandweerkazerne als ze hun paspoort ja. op willen halen. De computers doen het niet, dus het enige wat ze nu kunnen doen is namen opschrijven. Ja. En de mensen terug laten komen als de verbindingen hersteld zijn. Ja, het is een beetje alsof je teruggaat in de tijd, hè? Ja. Horen jullie met z'n drieën bij elkaar? Ja, ja. We komen kijken of onze paspoorten gearriveerd zijn. Oh. Dus dat is de vraag. Ik heb daarnet een doos met paspoorten gezien. Ja. En uh, de bovenste, het bovenste identiteitsbewijs was echt zwart geblakerd. Ja. Dat zullen we zo horen dan. Ja. Toch? Heeft u ze ja. snel nodig? Maandag. Yes. Want maandag vertrekken jullie. Dan gaan wij op vakantie, ja. Ja. Het dus zou wel fijn zijn als het allemaal gerekend kan zijn tegen die tijd. Binnen afzienbare tijd dan kunnen mensen naar de wijk Diepevoorde in Aalst. Waar een kantoor uh, gedeeltelijk leeg staat. Dat ingericht uh, zal gaan worden als het nieuwe tijdelijke gemeentehuis. Maar tot die tijd hangen hier beveiligingscamera's ook op het plein rondom de brandweerkazerne. burgemeester de Wijkersloot, waarom is dat dan? Nou, kijk, de analyse heeft uitgewezen dat uh, dus een, een aanslag, een actie. Een, uh brandstichting is geweest tegen het gebouw van de gemeente, omdat dit het symbool is. Het gemeentehuis is het symbool. Dat moest blijkbaar getroffen worden. Nou ja, dit is eigenlijk de opvolger van het gemeentehuis op dit moment. Dus men vindt vanuit het Openbaar Ministerie het verstandig om ook op deze manier toch enigszins je te bewapenen tegen mogelijke acties. Aan de telefoon is woordvoerster Els Reinders van de politie Brabant Zuidoost. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u al enig idee in welke richting u uh, de daders moet zoeken? We zijn met een 40 team aan de zaak aan het werken. En ik kan niet specifiek uh, ingaan op uh, hetgeen wat wij uh, aan het doen zijn. Wij gaan heel breed te werk en concentreren ons op alle opties die... Uh... Mogelijk zijn. Ja, we, hoorden, we hoorden van de burgemeester dat er uh, wel goede uh, beveiligingsbeelden zijn. Kunt u iets zeggen over wat daar op te zien is? Nee, wij gaan uh, niet in uh, op het materiaal uh, wat op de bewakingsbeelden uh, zichtbaar is, dus daar gaan we geen mededeling over doen. Ja, de burgemeester zegt dat het in ieder geval beelden zijn van goede kwaliteit, dus u, u kunt daar wel iets mee. Zoals ik al aangaf, gaan wij daar inhoudelijk uh, niet op in. We zijn bezig met het onderzoek en voor ons is er alles aan gelegen dat wij uh, dat tot een goed einde brengen. En voor ons kan het heel belangrijk zijn uh, om die informatie binnen het onderzoek te houden. Ja, u hebt uh, via verschillende media getuigenoproepen gedaan. Zijn daar tips op binnengekomen? Inmiddels hebben we een vijftal reacties gekregen en die zijn we nu verder aan het nalopen om te kijken of daar. ...interessante gegevens bijzitten. Ja, kunt u wel zeggen of, of ze bruikbaar zijn? Dat is te vroeg op dit moment. Zoals dus ik al aangaf, we zijn ze aan het uitpluizen... Ja. ...en we moeten even afwachten wat daar verder uit gaat komen. Daar kan ik nog niks over zeggen. Nee, wat, wat wilt u nog weten? Wij zijn, het, net als gisteren, natuurlijk op zoek naar mensen... ...die iets kunnen vertellen over de diefstal van de voertuigen... ...die in de media bekend zijn gemaakt, de Volkswagen Bora... En uh, de zwarte Volkswagen Golf. Dus die zijn weggenomen in Eindhoven en in Gelderop. In Eindhoven werd de zwarte Golf gestolen vanaf de Venuslaan. En in Gelderop vanaf de Wielenbouw uh, is de andere auto gestolen. Mensen die die beide voertuigen hebben gezien, of die iets meer kunnen vertellen over de diefstal. dan willen we graag dat die contact opnemen met de politie. Ja, dat is duidelijk. Woordvoerder Els Reiners, u bent uh, met 40 man, zei u, hè? zit u op deze zaak? Inderdaad, een 40 uh, koppel cessie is met de zaak bezig. Dank u wel. Mevrouw Reinders van uh, politie Brabant Zuidoost. Ja Guillaume, ik zat nog eens even in dat routeboek te kijken. 10 kilometer voor de meet is nog dat kolletje. Dus die Louise Leon Sanchez, ja, die zie ik daar wel wegrijden. Natuurlijk. En wat dacht je van Thomas Veuclair al twee etappes gewonnen in deze toer? Echt in het gebergte. Maar ja, dit kan hij natuurlijk ook als de beste wegrijden op zo'n klimmetje en dan weg proberen te blijven. Het zijn de avonturiers die het gaan proberen. En wie weet, misschien gaat ook wel een naam die jullie nog niet zo vaak hebben gehoord: Jerome Coppel, het proberen. Jerome Coppel, de nummer 21 in het algemeen klassement. Hij staat ongeveer anderhalve minuut achter Alejandro Valverde. Die flikte hem gisteren een kunstje door die etappe daar te gaan winnen met voorsprong. Want uh, het is belangrijk om. Bij de eerste 20 hier in het klassement te staan. Na deze etappe. Want de 20 eerste. mogen straks na afloop van de etappe. hier in brive la Gayade met de helikopter naar de volgende halteplaats van het peloton. En dat zal toch zeker een kilometer of 300 zijn. wat het peloton met de bus moet gaan afleggen. Michael Bogert had het er zojuist al over. Een lange verplaatsing. en inderdaad geen TGV, geen vliegtuig. Maar de renners moeten gewoon met de bus daar naartoe. Behalve de eerste 20 in het klassement. En die. Worden dus per helikopter daar naartoe gebracht. Dus ik kan me voorstellen dat die kopel ook denkt. Weet je wat, ik pak gewoon weer even die anderhalve minuut op Valverde. Dan mag ik lekker met de helikopter mee. En dan mag Valverde gewoon in de bus bij Movistar mee gaan rijden. 1 minuut 25 is het verschil tussen de kopgroep en het peloton. We hebben nog 44,5 kilometer te rijden. En Sebas, volgens mij gaan we zo beginnen aan het een en laatste klimmetje van vandaag. De coach de Suijak en de kopgroep die begint daar inderdaad uh, inmiddels aan denk ik. Want de weg begint omhoog te lopen als we dat uh, plaatsje Suiak uit zijn gereden. Prachtig plaatsje, we gingen er door door over, die er mooi bij lag via een hele mooie oude brug... daarna linksaf, dwars door het centrum... zoals de Tour natuurlijk zo vaak doet. Uh, doet. Wel, een, uh, wel een gevaarlijke passage daar trouwens... want in het midden van de weg was een uh, opstaand randje... een betegeld randje, en vooral uh, voor de ploegleiders was dat erg lastig... die even naar de linkerkant van de weg wilden... om uh, naar hun renners toe te gaan. Nu kan het nog, het zal niet al te lang meer duren... dan moeten de ploegleiders... Achter de 16 koplopers vandaan de groep met Karsten Kroon. Want het is nog maar 1 minuut en 25 seconden. Heel veel publiek hier langs de kant van de weg. Heel veel Nederlanders daar ook bij. Helaas geen oranje. Er zijn vaak gekleed in het oranje. Geen oranje renner in de kopgroep van Rabobank. Die zit hierachter. Wel dus één Nederlander mee. Karsten Kroon en twee renners uit Nederlandse ploegen. Boekmans en Grets. Maar het peloton is in aantocht. Het zal ook niet lang meer duren voordat wij hier voorbij worden gestuurd. En bijna in de etappe, Een presidentiële etappe. Want in deze regio, in het gebied van de Cote Zoeyak, zou president Hollande plaats gaan nemen in de wagen van de Tourbaas Christian Prudhomme. We hebben hem nog niet uh, ont kunnen ontwaren, maar hij zal ongetwijfeld dadelijk gaan meegenieten van het laatste uur van deze spectaculaire etappe. De Tour 2012 de Tour de France. Oh, Saracino. Oh, Saracino. Oh, Saracino. O Saracino, hey. o oh Saracino, hey. tutte femme ne fanno mura. Hey. Teni i capelli di ci vici, gli occhi briganti o sull'infaccia, ogni figliola sappiccia si unirà passa. Garetta mocca la mano in jasacca. E se ne va smargià su per tutta città. Saracino, O Saracino, bello guaglione. Oh Saracino, O Saracino, tutte femmine fa sospira. La faccia bella, nu core buono. na na bionda sa velena, è na bruna sa nemore e veleno calamita. la miço storie femmene che le fa o saracino o saracino ve Vel'uguaglione, hey. o oh Saracino, o oh Saracino, hey. tutte femme ne fa suspira, na faccia bella, hey. un cuore buono. van Rocco Granata en Bushimi. Hoe groot is nog het verschil tussen die koplopers en het peloton? Sebas en Gio. Nog maar 1 minuut en 30 seconden terwijl de koplopers nu over de koot rijden. En uh, er wordt eigenlijk niet echt om uh, gesprint. Het was Arashiro voor Costa die daar uh, boven kwam op dat kootje van de vierde categorie. Maar het uh, betekent wel dat de kopgroep enigszins uiteengeslagen is. Ja, het ziet er allemaal prachtig uit er in het landschap in die Dordogne... waar zoveel Nederlanders op vakantie zijn. Maar het is kei en keihard koers ook in het peloton... Want daar wordt ook hard gereden, hoor, op dit moment. Kijk even wat daar gebeurt. Het is opnieuw een man van Rabobank die daar op uh, kop rijdt. Ik geloof dat het uh, toch weer Kruiswijk is die daar het tempo voert. Dan een mannetje van Omega in zijn wiel. Natuurlijk ook de ploeg van Sagan die zich ermee gaat bemoeien. De groene trui die eigenlijk toch wel al heel erg zeker is van die groene trui. Theoretisch zou die hem nog kunnen verliezen. Maar in de praktijk zal dat toch zeker niet gaan gebeuren. Maar die versnelling daar in die kopgroep, ja, het heeft wat slachtoffers opgeleverd. Het heeft uh, zeker uh, slachtoffers opgeleverd. Boekmans, en... Die zijn eraf. Dus uh, jammer voor Boekmans. De coureur van uh, Vakant Solij, de Belg in de uh, Nederlandse dienst. Hij is eraf met de Franse aanvallen. Nu is het Edvald Boasson-Hagen gemakkelijk te herkennen. Met die zwarte broek van Sky. En dan die uh, witte trui met, dat, uh, met die rode strepen erop. Ten teken dat hij de kampioen van Noorwegen is. Uh, hij probeert het. Volgens mij is Paolini, die kleine Luca Paolini... in het rood van Katusha, een van de renners die er naartoe uh, uh, probeert te springen... Daar ik me nog eventjes om of ik Boekmans en Fouchard nog zie tussen de auto's. Nee, die zijn er niet meer. En het verbaast me dat die ploegleidersauto's hier nog steeds rijden. Het is zo druk hier ook met het publiek. Die kunnen hier nooit weg. Die kunnen hier nooit weg als een peloton nu in één keer dat gat van die dikke minuut... dat nog resteert, gaat dichtrijden. En dus neemt de nervositeit hier achter de kopgroep toe, Gio. Ja, zeker. De nervositeit neemt toe. En Steven Kruiswijk leidt de dans in die beklimming bij het peloton. En is nu ook al over die top heen. Dus dat geeft al aan hoe dicht ze erachter zitten. 1 minuut en 27 seconden is het uh, officieel. Terwijl uh, Boasson op dit moment heel even aan kopta van de wedstrijd zijn hoofd schudt. Want hij heeft Paulini in het wiel. En die wil niet overnemen. Ja, die zegt uh, achter mij hoor. Daar zitten veel belangrijke mannen. Ik hoef niet uh, te werken. Ik verdedig de belangen waarschijnlijk van ploegnoten nog in het peloton. En dat betekent dat daar vooraan weer alles bij elkaar uh, komt. Tenminste, uh, voor zover er nog renners bij zitten daar in die kopgroep. Want er zijn dus wat slachtoffers gevallen. Het peloton op drift geraakt. Die we rijden nu hard achteraan. Achter die kopgroep. 1,30 is het verschil. Viel in de wiel. Tijd voor onze speciale verslaggever in de Tour, Filemon Wesseling. Goedemiddag. Goedemiddag. Gisteren had je een uh, behoorlijk stuk gefietst uh, van de etappe. Heb je het vandaag weer gedaan? <laughs> nee. <laughs> Nee, en ik sprak Gerrit Zolleveld uh, nog. Dat is iemand uh, die uh, in het kielzoek van de NOS ook meereist. En uh, onder andere met de bandjes die net opgenomen zijn met interviews... ...keihard uh, heen en weer rent. Die ja. zei, het slaat ook nergens op om gewoon vanuit het niks ja, te parkeren en hup die berg op te gaan. Je moet eerst lekker een paar dagen vlak uh, ritjes doen <lacht> en dan op een gegeven moment zo'n berg. Maar ja, je wil natuurlijk wel een verhaal thuis hebben, dus dan ga je maar meteen uh, zo'n berg opjakkeren. Maar ik vo voelde dus wel mijn benen. Ja, dat wou ik zeggen en, uh, hoe je toen je vanochtend opstond. Uh, spierpijn? Dikke benen. Ik, ik liep helemaal vierkant. <laughs> en, en verbrand ook nog. Dus het uh, is ook niet zo slim om geen zonnebrandcreme op te smeren. Maar, uh, maar ik denk dat heel veel mensen zich zo zullen voelen. Want ja, er zijn zoveel mensen die, die, die al die puisten willen bedwingen. Terwijl de vlakke stukken van het parcours, daar zie je niemand fietsen. Nee. Terwijl het eigenlijk veel beter en gezonder is. <laughs> Waar ben je nu dan? Je bent helemaal nergens meer, geloof ik hè. Waar, hang jij nog veel? Filemon, het werd heel stil op de lijn. Nee, hij is, hij is in ieder geval volgens mij onderweg. Of ze, bel, of ze belt goed is op. Of ze belt goed is op, dat zou ook nog kunnen. Of hij dacht: Weet je wat, ik stap wel op die fiets. <laughs> dat is eigenlijk best een goed idee. Oh, hallo. Ja, Filemon, ja, ben je daar nog? Ja. Je bent er weer. Ja, ik heb mijn telefoon weg. Wat is er toch aan de hand? Nee, ik zit in best wel in, in de bebouwde kom. En vanochtend zijn we even langs de start gegaan. Ja. En dan heb ik even goed uh, mijn ogen de kost gegeven. Uh, want ik vroeg me af: de Tour is eigenlijk afgelopen. Winners heeft gewoon gewonnen als er niks geks gebeurt. Maar ik vroeg me af: wat is nou het verschil na al die fietsen tussen winnaars en verliezers? En dat, dat verschil is echt enorm. Je, je zit bij sommige ploegbussen. Ik, ik ging even naar de ploegbus van Lampre bijvoorbeeld, maar ook Argo Shimano, van onze, onze eigen Rabobank ook. Daar is het gewoon dood en doodstil. Daar staat helemaal niemand, geen journalist, geen journalist niks. En Lantre hadden ook altijd nog zo van zo'n afzetting eromheen, zo'n lintje. Maar dat hadden ze nu al niet eens meer uit de bus gesleept. Want. Ja, een paar renners en nul journalisten. Ja. En dan ga je kijken, want de grootste sterren van het moment zijn de mannen van Europecar. Met Fé Claire. die hadden ook een paar Franse tv-sterren op bezoek. Nou, er stonden denk ik echt wel 200, 300 man omheen. Terwijl die ook allemaal geaccrediteerd überhaupt moesten zijn om daar te komen. En, uh, en, en natuurlijk de, de Sky, uh, Skybus, want alles wat met Sky te maken heeft, is hot. Ja. En echt totaal hot. Ik zag IJssel, nou dat is... Jij kent hem wel, die Jonen. Ja, ik ken hem wel, ja. Hem misschien niet. Het is de, de leider van de bus altijd. Hij houdt de tijd bij of de bus wel op tijd binnenkomt. Zegt de rekenaar van de peloton. Van van ja, die werd gewoon door zes, zeven mensen tegelijk geïnterviewd. Terwijl ja, normaal gesproken zou, zou niemand om hem geven. Maar alles wat maar een beetje ruikt naar geel, uh, dat, uh, dat is interessant. En ik vond het meest typerende beeld vond ik, toen de renners bij de start stonden voor de scherp. En toen stond daar helemaal achter aan het peloton, en ik maakte geen romantisch verhaal van, het was zo, stond daar uh, Evans. Niemand gaf om hem, niemand keek naar hem, samen met zijn bodyguard, geen journalisten. Hij stond daar, ja, eigenlijk mentaal een beetje te lijden. Ja. ja dat, dat is zo het... hard, hè? Is dat, is dat uh, voor jou ook, laten we zeggen, de grootste negatieve verrassing van de Tour? Ja... Ja, ja, ja, sportief gezien wel, maar ja. nou, Frank Sleck denk ik nog iets groter. Maar, uh, ik, ik, maar ik denk, ik had het, had het wel een beetje van tevoren het tevoren gevoeld met Evans, want die heeft een kind gekregen. En dat, daar ga je na drie weken soms wel over nadenken. Je denkt van, ja, het is dat die Tour de France ooit door iemand is verzonnen. En dat zij hebben gezegd van, het is heel leuk om van A naar B te rijden. Maar als er op een gegeven moment het niet meer in is en iedereen zegt van nee, we vinden heel iets, we gaan met z'n allen naar Zee de boel kijken, dan is het ook niks meer. En op het moment dat je het ook maar, dat merk je ook als je zo'n berg oprijdt. als je het maar ook maar iets gaat relativeren, ook al is het maar 1%, ja dan wil je niet meer het geel. Ja, maar ik denk dat we nog allemaal heel lang drie weken in het jaar naar de Tour willen kijken. Dat mag ik hopen, ja. dat mag ik hopen. Dan nog even het wijntje van vandaag, uh, Phil. Ja, hij komt uit dus dat uh, staat bekend om de Malbec-wijn. Het is het moedergebiedje van, van deze druif, de Malbec. In Argentinië is het een hele grote wijn. Bijna alle wijnen worden daar van de Malbec gemaakt. Heerlijk bij je en steek. En ik heb uh, een Malbec gekozen van Chateau Lac. De Capel, Cabanaque Tradition heet die. En uh, het is een echt stevige zwarte wijn. Er wordt ook wel de vin noir genoemd. Merci bien, Filemon Wesselink. De wijntip van Filemon uh, is ook elke dag via de site van Radio 1 te zien. Ga naar het filmpje op radio1.nl. En vanavond is er ook nog een reportage te horen van Filemon op deze zender. Ik had het idee dat hij zelf ook al zo'n flesje wijn op had. We <laughs> begonnen ineens heel filosofisch te doen, Filemon. Uh, het is uh, half vier geweest. Hier is Jeroen Tjepkema.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 Het dodental van de schietpartij in een bioscoop in Denver is teruggebracht tot 12. Eerst was gemeld dat er 14 mensen waren omgekomen. Een man van 24 begon te schieten tijdens de première van de nieuwe Batman-film. Er zijn nog tientallen gewonden. De daders van de aanslag op het gemeentehuis van Waalre zijn gefilmd door bewakingscamera's... maar de beelden geven weinig houvast omdat ze goed vermond waren. De muren die na de brand nog overeind staan worden binnenkort afgebroken vanwege instortingsgevaar. Dat waren de hoofdpunten. ANW-verkeersinformatie. Het valt op zich mee op de weg. De meeste vertraging heeft het verkeer in het midden van het land, rond Arnhem vooral. En we zien een wat langere file op de A2, van Eindhoven naar Maastricht, voor Maastricht 4 kilometer. Op de A12 richting Duitsland is het behoorlijk druk nu, van tussen Arnhem-Noord en Duiven, 12 kilometer file. En de A50, Arnhem richting Os, daar staat tussen Heteren en Knoopend ewijk 6 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dan meteen Marco Verhoef met het uitgebreide weekendweerbericht. Ja, Guillaume, mijn collega heeft echt al zijn geld gezet op uh, Luis Leon Sanchez. Ja. Moet er nog wel wat gebeuren? Ja, ik had vanmorgen ook een collega tegenover me aan de ontbijttafel zitten... die hetzelfde riep. Die ging ook voor Luis Leon Sanchez zitten. Ja. Toen zei ik, ben je gek, man. Het wordt gewoon een massasprint. Maar ik moet eerlijk zeggen, ook als ik kijk naar de kop van het peloton... denk ik toch dat mijn collega van TV, Herbert Dijkstra, dat hij gewoon gelijk heeft. Want uh, als je ziet hoe Rabobank daar vooraan in het peloton vertegenwoordigd is... drie man nu gewoon die meedraaien. Want ook Den die rijdt uh, vlak voor Sanchez daar uh, aan kop van het uh, peloton. Dat betekent gewoon dat ze erin geloven dat Sanchez vanmorgen heeft geroepen bij hun ontbijt. Ik ben goed, ik wil gaan voor die tweede etappe zegen in deze Tour. En daar voorin, ja, ik denk dat ze daar toch denken, daar in die kopgroep, van wat gebeurt er allemaal? Waarom wordt er zo hard achter ons gereden en niet door die sprintploegen? 1 minuut en 24 is het verschil nog maar. 34,5 kilometer te rijden. Het lijkt een beetje op die aanloop naar een massasprint, maar het gaat dus geen massasprint worden, denken we. Het is een aanloop naar die laatste beklimming straks, de korte Lissac-Surkouze. Waarvan de top op 10 kilometer van de aankomst ligt strakjes een lange mooie koninklijke aanloop daar naartoe. En nog altijd 16 man, 14 man moet ik zeggen, daar vooraan met iets meer dan een minuut voorsprong. Fouchard en Boekman zijn er dus definitief af. Houden we over, Popovic, Arashiro, Miller, Boesson Hagen, Hensen van Endert, Paulini, Jeremiroir, Rui Costa, Kroon, Nuyens, Vindelkoer Albazini en Gretsch. Terwijl het een beetje begint te regenen, alhoewel regen is een groot woord. Maar er komen toch wel wat druppels naar beneden inmiddels. Dus laten we hopen dat het in ieder geval een uh, veilige finale... van deze uh, uh, laatste echte rit in lijn is van de Tour. Morgen de tijdrit en dan zondag die uh, parade door Parijs heen. Daar komen ze aan achter ons inmiddels. Want we zijn er al uh, voorbij gegaan. We zitten er voor Vino die daar uh, goed voor in zit. Karsten Kroon, die zijn werk nog altijd doet. Maar zichzelf uh, wel ietsje meer wegsteekt dan eerder uh, in de rit. En Edvard Boas-Zonhagen... Duidelijk te herkennen. Die ook veel uh, werk verzet daarbij, die kopgroep. Maar of ze wegblijven, ja, be, ik betwijfel het. Iets meer dan een minuut hebben ze dus nog maar op het peloton. De toren! van.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 Is life. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens verwerpt een klacht van de SGP over het moeten toelaten van vrouwen op kandidatenlijsten. De Hoge Raad, dat is het hoogste rechtsorgaan in Nederland, oordeelde al eerder dat vrouwen niet het passief kiesrecht ontzegd mag worden. De SGP stapte daarop naar dat Europese Hof. Anna Collignon is advocaat bij Stibbe Advocaten en heeft onder andere het Clara Wichman Proefprocessen Fonds in deze zaak bijgestaan. Mevrouw Collignon, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, betekent dit nu dat de SGP vrouwen moet toelaten op de kieslijsten? Ja, wat dit in ieder geval concreet betekent is dat de staat eh, het arrest van de Hoge Raad moet gaan naleven... en maatregelen moet treffen om te zorgen dat alle vrouwen gelijkelijk toegang hebben tot het passief kiesrecht, dus ook bij de SGP. Dus als euh, laten we zeggen, de staat constateert dat dat euh, niet het geval is, dat dat geblokkeerd wordt, dan moeten de maatregelen komen? Ja, en dat is al door de Hoge Raad geconstateerd dat het geblokkeerd wordt. Dus het is nu aan de staat om met maatregelen te komen... Maar daarbij heeft de Hoge Raad gezegd, en ook het Europees Hof van de Rechten van de Mens, dat het aan de staat zelf is om dan met bepaalde maatregelen te komen. Ja, en, en de staat is in dit geval de regering? Ja, dat klopt. Ja, ja. Uh, die is demissionair, zoals u weet. Dus wat, wat moet de staat dan nu doen? Nou, dat ze demissionair zijn, dat, uh, dat maakt in principe niet uit. Toen de Hoge Raad met het arrest kwam in april 2010, hadden we ook te maken met een demissionair kabinet. Ook toen hadden ze maatregelen kunnen treffen. Dat is toen niet gedaan. Nu ligt uh, de uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. En uh, nou, wie weet is al wat voorwerk gedaan. En kan het kabinet gewoon aan de slag. Ja, de, de politieke situatie is natuurlijk ook iets veranderd. Want de SGP was een belangrijke partij voor de gedoogconstructie. Denkt ja, u dat dat, dan denk nog, denkt dat, dat dat nog iets uitmaakt nu of niet? Nou, dat, dat zou in principe niets uit mogen maken... omdat de Hoge Raad heeft geoordeeld... en de staat moet gewoon de arresten van de Hoge Raad naleven. Maar wellicht dat het politieke klimaat nu iets makkelijker is. Ja, want de minister heeft steeds gezegd... ik wil toch dat uh, oordeel van, die, uh, van het Europese Hof afwachten. Nou ja, dat ligt er nu dus ook. Ja. Um, is het eigenlijk genoeg voor het Clara Wichman uh, Proefprocessenfonds... Uh, als de SGP uh, alleen maar de gelijkheid van mannen en vrouwen uh, hoeft te onderschrijven? Nou, het onderschrijven van de gelijkheid is één van de maatregelen die kunnen worden genomen. Maar er moet natuurlijk ook dan echt effectief ten uitvoer worden gelegd. En dat gaat natuurlijk ook om de, de praktische uitvoering, in hoeverre mijn cliënten daarmee kunnen leven. Waar het wel altijd om gaat, is dat het, de vrouwen zelf de keuze moeten hebben. Het gaat niet om, om vrouwen te dwingen om op een lijst te komen, maar wel dat iedereen zelf de keuze voor zichzelf kan maken. Ja. Want dat is natuurlijk wat je vanuit de achterban van de SGP vaak hoort, dat daar eigenlijk geen vrouwen zijn die op die kieslijst willen. Dus je kunt je ook afvragen waarom dit nou allemaal zo belangrijk is. Ja, nou hebben mijn cliënten andere geluiden gehoord, um, maar in een gesloten gemeenschap als SGP kan ik me voorstellen dat het moeilijk is om naar buiten te treden. Maar los daarvan gaat het om dat de vrouwen zelf de keuze moeten kunnen maken en dat het er ze niet wordt voorgeschreven. Nee. En, en wat gaat, uh, wat gaat het, uh, het proefprocessenfonds nu doen? Gewoon in de, zaak, in de gaten houden of de, de staat hier nu iets mee moet doen? Gaat doen wat dat moet nu? Ja, dat moet. Dat moet al sinds april 2010. Um, en dat blijven we uiteraard in de gaten houden. Wij hebben ook uh, zojuist pas de uitspraak van het Europees Hof kunnen lezen. Dus zij zullen we natuurlijk nader in contact overtreden met de cliënten. Wat voor stappen wij gaan nemen, maar het is nu in principe aan de staat. Ja, duidelijk. Dank u voor de uitleg. Anna Collignon, advocaat bij Stiba Advocaten. Ja. Rastiaan Timmerman, Geo Lippus, het peloton komt dichter bij de kopgroep. Maar ze zijn er nog steeds niet. Nee, ze zijn er nog niet hoor. Maar het is nu 1 minuut en 1 seconde. En nu exact 1 minuut en dan zal die voorsprong wel weer onder de minuut gaan lopen. Jawel, terwijl we praten is het nu alweer 58 seconden, 57 seconden. Als ik nog even doorga, dan zijn ze zo ingelopen. 28,8 kilometer hebben ze nog te rijden. Ze hebben straks natuurlijk nog dat koetje van de vierde categorie. Toch even lastig in het begin. En dat is toch dat koetje. Waar veel renners denken, daar zou het eventueel nog wel eens kunnen gebeuren. Waarom dacht u anders dat Alexander Vinokourov in die kopgroep zat? Michael Albacini, Boazon Hagen, Miller, David Miller, misschien Popovic. Dat zijn de mannen die iets zouden moeten kunnen daar op dat laatste bergje. Maar of ze de kans krijgen, het, ik waren het te betwijfelen hoor. Want het tempo in het peloton ligt hoog. En dat komt met name dan door Rabobank, die vol meedraait in die achtervolging. Ik zei het al eerder, het is uh, Tendam die zich inmiddels ook daarmee is gaan bemoeien. Terwijl we wisten dat ook Bram Tankink en Steven Kruiswijk daar op kopvol meedraaien. Ja, nu moeten zij gewoon het werk doen. De mannen die in de bergen, en dan heb ik het niet over Tankink maar over Tendam en Kruiswijk. Die in de bergen toch hun eigen kans mochten gaan. Die moeten nu werken voor Luis Leon Sanchez. De onbetwiste kopman in deze etappe van de Rabobankploeg. 28,1 kilometer nog. 52 seconden voor het, de kopgroep op het peloton. En wordt gemeld via de Tour Radio dat Sebastiaan Langeveld op achterstand zou rijden. Dat bevreemd me, want hij heeft uh, geen moment op kop hoeven draaien. Ik ben benieuwd wat er met Langeveld aan de hand is. Maar het wordt alleen maar gemeld. We hebben hem nog niet gezien. 51 seconden nu, Sebas. We zijn er bijna. Hij, hij heeft in ieder geval een ploeggenoot in de kopgroep, in de persoon van uh, Michael Albacini. Ja, die ploeg, Rika Greenwich, heeft natuurlijk ook nog niet zo heel veel laten zien. Matthew Goss, sprint mee, maar won nog niet. Ja, en misschien krijgt Goss, uh, als het een sprint wordt, vandaag wel een nieuwe kans, alhoewel met Grijpel afijn. Bespiegelingen voor later. De kopgroep van 14 rijdt nog altijd de weg daarachter is bijna helemaal leeg. En dan zie ik, net voordat wij in bocht naar rechts ingaan... zag ik net de eerste motoren komen die uh, voor het uh, peloton rijden. Kopgroep er rijdt nog altijd wel aardig door met Paulini... Nu aan de leiding. David Miller zit daar niet ver weg. Albacini neemt over. Rui Costa zit er gelukkig nog steeds in. Want er stond er net een heel groot bord met Costa rechtsaf. Langs de kant van de weg. Maar gelukkig reed hij gewoon rechtdoor. Maakte nog altijd deel uit van die kopgroep van 14. En Karsten Kroon daar rijdt ook nog altijd mee. Maar ja, die hele brede weg, dat is toch in het nadeel van zo'n kopgroep. We rijden nog altijd op het plateau dat, er op, dat we op zijn gereden. Op die Cote de Souillac. En dat duurt nog een paar kilometer als we in Nepal. Zijn. En daar gaan we dan naar beneden denderen. En dat zal alweer een achtbaan worden, deze brede weg kennen we, En dan komen we bij de voet van dat kotje, de korte Lisak Die klim van 1,9 kilometer. 45 seconden is nog maar de voorsprong van de kopgroep hier vooraan. Even achterom kijken weer, wordt er nog gedemareerd? Nee, er wordt kop over kop gereden, maar geen demarages vanuit die groep van 14. En nu, de muziek. Klassieke dit, Louis Louis en dit was de uitvoering van de Kingsman. er is een heel boek zelfs met allerlei uitvoeringen van dit nummer. Heel veel mensen hebben dat gedaan, namelijk. Vandaar. Leuk weetje, ja. van Jurgen. Uh, Marco Verhoef, over het weer gaan we het ja. hebben. Heb je uh, nog een leuk weetje over het weer? Uh, <laughs> weer weetje, als het regent in mei is april voorbij. <laughs> ja, maar ja dus dat is ook zo'n uh, eentje die niet land geloof ik. ik en bewaren we, dit bewaren we voor volgend jaar. Ja, laten we dat maar doen. Uh, Marco, vertel ons eerst eens even, want wij zitten hier... Uh, we hebben niet heel veel uitzicht. Uh, als in... Uh, we kunnen buiten niet zien. Wat nee. voor weer is Nou, ik zal je helpen. Ja, het ziet er heel lekker uit op veel plaatsen in ons land. Ook hier in Hilversum. Uh, wolkjes, vriendelijke wolkjes. Zonnetje erbij. Uh, temperatuur die misschien nog wat tegenvalt. Wind begint alweer verder af te nemen. Uh, uitzondering is er wel, want in het zuiden van het land... Limburg, het zuiden van. Brabant en delen van Zeeland valt nog een enkele bui. Dat kan ook nog een pittige zijn. Misschien nog met een klap onweer daarbij. Maar ook, ook daar wordt het de komende uren geleidelijk droog. Goed. Dat is een heel goed teken. Je hebt ja. al gezegd de verrassing is er een beetje af. Het wordt, uh, ja. het wordt gewoon zomer. Ja, hoe verder van tevoren je het aan gaat kondigen, hoe langer je het ook vol moet houden. Gelukkig <lacht> kunnen we dat ook. We hoeven niet te zeggen nee, het valt toch weer tegen. Het loopt allemaal uh, niet zoals we dachten. Nee, het loopt gewoon eigenlijk nog prima volgens plan. Dat betekent dat het in het weekende al grotendeels droog is. Morgen misschien in het binnenland hier en daar nog een enkel buitje. maar. De meeste plaatsen en ook de meeste tijd van de dag is het gewoon droog. Temperatuur zo rond de 18, 19 graden. Dat is voor, voor, voor de zaterdag. Voor de zondag komen we waarschijnlijk al net boven de 20 graden. Ja, weinig wind en de zon erbij. Ik vind dat eigenlijk al prima weer. Overigens is die temperatuur dan nog steeds te laag voor de tijd van het jaar. Maar dat maken we dan na het weekende goed, want al heel snel loopt het kwik verder op. En dinsdag en woensdag wordt het waarschijnlijk zo'n 25 graden. En blijft het daarna nog? Weet je dat al? Nou, er zijn natuurlijk een hoop onzekerheden hoe verder je weg gaat kijken. Dus dat geldt ook wel hiervoor. Uh, ik denk wel dat ik kan stellen dat het tot het weekende sowieso droog blijft. Dus tot en met vrijdag. Uh, het lijkt er wel een klein beetje op dat de wind gaat draaien. Die is de eerste dagen van de week zwak en zuidelijk. Mm -hmm. nou, zuidelijke wind is in dit tijden vaak een warme aanvoer. Maar in de loop van de week, dus zo rond de woensdag... gaat die wind draaien naar een noordelijke richting. Ja, en dan komt eigenlijk de lucht weer een beetje over de Noordzee aanwaaien. Dat betekent dat de kans op bewolking wat toeneemt. En dat de lucht ook wat minder warm wordt... Dus dan zou de temperatuur in elk geval wat kunnen gaan dalen en niet meer zo makkelijk aan die 25 graden komen. Maar ik zeg er meteen bij, onzekerheden op die termijn zijn vrij groot. Ja, en die, dat, dat weten we nu, hè? want daar hebben we het al een paar weken geleden over gehad. Ja. Dat is heel gevaarlijk, hè? Ja, je moet er weinig uitspraak over doen. Kijk, als je heel eerlijk bent, dan zeg je de maximumtemperatuur ligt tussen de 15 en... 28 graden. En dat geldt dan voor bijvoorbeeld donderdag. Ja, wat heb je daaraan? Nee. Dus we proberen toch een uitspraak te doen. Ik ga ervan uit dat we de eerste dagen van de week dus echt naar die zomerse waarde van 25 graden kunnen. En dat na de twee, helft van de week, dus vanaf we zeggen, donderdag, dat de kans dat we dat net niet gaan halen, iets groter begint te worden. Nou, daar heb ik het toch heel voorzichtig gebracht. Ik vind het prachtig. Ik ben daar heel tevreden mee. Mooi. Mij hoor je niet meer. Uh, behalve dan nu toch nog even, want ik wil ook weten wat voor weer het uh, in Frankrijk is. Het ziet ja. er redelijk uit. En, en hoe het weekend, zeg maar, ook met de Champs-Élysées, met de laatste etappe van de Tour. Wat, wat kunnen we daar verwachten? Ja, ik, ik denk dat we nu misschien nog... Er de, de schampt een klein beetje neerslag. We hebben gelukkig de neerslag Slagradar van Frankrijk kan ik ook via internet zien. Nou, en het zit daar wel in de buurt. Het zijn zeker geen grote hoeveelheden, maar enkel spatje. Maar Durf Par ik niet helemaal uitsluiten. Parijs dan, dat veel we als ik Ja, ach, dat is niet zo heel belangrijk, denk ik. Die, die nou, nat is, is, kan het daar behoorlijk ja. ja wel, maar die tijdrit is natuurlijk toch. Mm, misschien nog net even. Ik denk dat het op de champs élysées gewoon droog is. Okay. Dus, uh, en als we dan nog wat neerslag willen noemen... dan is er nog een kleine kans. En daar wilde ik dan eigenlijk naartoe. Op een licht buitje morgen in de ja. loop van de middag. En mensen die laat starten in de tijdrit zouden daar dan misschien net last van kunnen hebben. Maar uh, het is wel zoeken naar een speld in de Hooiberg, hoor. Wil je nog net uh, wil je verschillen tegenkomen? Temperaturen, net boven de 20 graden. Dat is volgens mij prima weer. En heel even over volgende week zit ik mij nu te bedenken. Uh, is er nog een plek in Europa... waar je vooral niet moet zijn nu, qua weer... Of is het eigenlijk overal goed? Is het overal redelijk zomerweer? Ik denk dat het wat, uh, wat onstabieler is uh, in, uh, rond de Alpen. Daar is de kans op een bui gewoon wel aanwezig. Maar echt slecht zomerweer nou, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik denk dat het wel meevalt. Alleen ja, wil je de zon alleen en wil je 30 graden... Ja, dan is het toch raadzaam om naar Zuid-Frankrijk te gaan... of naar Spanje of naar Italië... en dan echt wat van die Alpen afgaan... en iets verder naar het zuiden, nog richting Toscane. Ja, dat zijn wel de, de, de zonzekere gebieden... en ook de warmtezekere gebieden. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Griekenland en Turkije. Ja. Oké, okay. dankjewel. Ik weet genoeg. Het wordt Morgen. zomer. Dankjewel, Marco. Zeker. Hoi. <lacht> nog een kilometer of tien, dan komt dat laatste kolletje eraan. Dus als die snowdaadjes in het peloton wat willen... moet dat gaatje wel dicht, Gio? Ja, dat gaatje moet dicht, maar je zou kunnen wachten tot de voet van dat klimmetje natuurlijk. Hè? Want dat laatste klimmetje, het is niet zo verschrikkelijk lang. Maar je kunt er wel proberen je slag te staan. De koplopers die hebben nog maar 20 kilometer te rijden. En het verschil met het peloton is inmiddels 37 seconden. En er wordt hard gereden, vooral aan kop van dat peloton natuurlijk. Nog steeds, want ze willen dat gat gaan dichten. Nog minder dan 20 kilometer, 19,9 kilometer. En Sebastiaan, er is onrust in die kopgroep. En er wordt weggereden door Hansen als ik het goed gezien heb... Die uh, renner uit de Lottoploeg. Volgens mij probeert hij weg te rijden in het gezelschap van Jeremy Roy. Want ik zie het uh, witte shirt van uh, FDG. Aan het einde van een hele gevaarlijke afdaling. Die we al hadden aangekondigd. Maar we gingen van die hele brede weg waar we nu al anderhalf twee uur op gereden hebben af. En we kwamen daarvoor in de plaats op een wat smalle weggetje. Met donker asfalt. Gloednieuw asfalt. Met die witte strepen daarop. En gloednieuw asfalt betekent ook vaak als het wat warmer is geweest. Zoals de afgelopen dagen losliggende kiezels. Nou, ze nu en dan spoten ze ons werkelijk om de oren. Uh, komende vanaf de gelanceerd door de achterwielen van de motoren om ons heen. Goed, dat wat betreft de omstandigheden. Henson en Roy. Dat zijn volgens mij de twee uh, renners die licht los zijn uh, uit die kopgroep. En we naderen dus uh, de voet van uh, die laatste uh, klim van de dag. Die Kotelie zak. 15 seconden is de voorsprong van Henson. Hansen en Roa, 20 seconden hebben ze op het peloton. Daar zwemt nog een tweetal tussen. En dan zo'n 35, 40 seconden voorsprong op het peloton. Het zit allemaal op een zakdoek, zoals ze dan wel eens zeggen, in jargon. Op weg dus naar de laatste beklimming van de dag. Sportzomer. de Tour de France. We houden het tempo strak genoeg. De Tour de France, Radio 1. J'ai cherché dans le ciel La trace d'un immortel Rien dans le ciel Au désert désiré Een van de dochters van Francis Cabrel. Aurélie Cabrel met G Cherché. Ja, Guillaume, het is nu echt los, hè, allemaal. Ja, en alles op een zakdoek, wat ze pas net zei. Maar het is ook chaotisch. We hebben twee koplopers, Adam Hansen en Jeremy Roy. En daarachter, volgens mij, nog steeds Vino onder andere. Maar die wordt niet meer gemeld via de Tour Radio. Want die melden dat er drie achtervolgens op 20 seconden zijn. Popovic, Arashiro en Gretsch. En dan het peloton op 29 seconden. Het peloton wat trouwens ook Sky inmiddels weer mee op kop is gaan draaien. Dat betekent twee dingen. Ze willen Bradley Wiggins in die gele trui. Veilig hier aan de finish brengen in brieven la Gajade. En die kleine bliksemschiks van het eiland, man Mark Cavendish, zit in het wiel. Hij snacht na zijn 22e overwinning in een tour etappe Cavendish dus ook op scherp. Dus dan wordt nog even spannend de vraag: uh, wordt het toch die massasprint waar Cavendish natuurlijk op hoopt en al die andere sprinters, of uh, gaat het toch nog een vrij buiten tussenuit op die call? Bijvoorbeeld Luis wel... Leon, Leon Sanchez. Sanchez. <laughs> We horen het allemaal de komende uren van de Radio 1 Sportzomer. Wij maken plaats voor Tim, Tom en Hart. De Oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer. Ik heb gisterenavond bingo het in het pleintje. En daarna ik 27 euro. En daarna heb ik nog een keer wat duiven. Dus dan heb ik toch nog mijn bezet. Luister elke dag, s ochtends, rond tien voor half elf. Man, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. So, yeah, yeah, so, yeah, Vanuit het wielerdorp van Nederland...